Vooral de zeven grootste economieën, G7, worden streng gecontroleerd. Door het waarschuwingssysteem moeten financiële crisis zoals die in 2008 in de toekomst worden voorkomen. Tornado's hebben in het midden en zuiden van de Verenigde Staten aan zeker negen mensen het leven gekost. Vooral de staat Arkansas werd getroffen. Daar vielen zeven doden. In Oklahoma kwamen twee mensen om het leven toen hun woning werd getroffen door omgewaaide bomen. In veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Het weer, minima vannacht aan zee rond 4 graden, in het binnenland rond 2 graden. Aan de grond gaat het licht vriezen. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag in het noorden overwegend bewolkt. In het zuiden zonnige periode. In het noorden wordt het 13 graden, in het zuidoosten 18. Dit was het NOS. -shot. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Cause you know that you're just mine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 De jij bent de trein, ik het station. De, jij bent de, de, regen, ik de, de jij bent de regen, ik de koning. jij bent de kerst, stem. ik de bonbon. De jij bent de stem. rups, ik de kalkoen. Ik ben het zakje, jij de thee. De ik ben de, de kans, stem. jij de soufflé. Ik ben de keizer, stem. jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, steen. jij bent Karin, we staan samen sterk, we staan samen sterk, we, we staan samen sterk, we staan samen sterk. Worden der wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen de wereld Dan kopen we een villa en een jaf. Nou, het een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Beroemd. niet? Maar ja, is duur Nou ja, Herman, ja, Zit er meer in een romantje duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk ja, ja, en...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 Jij bent de schrikdraad ben waarop ik fiets. Ik ben de kip, jij bent de. Nou, de oude ik ben de paus, jij bent de, ik ben de pil. Ik ben de Wij zijn een doedelzak in tirol. Ik ben dat soort te jij bent Bergienste ja, Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Ik nog een beetje reclame zitten maken,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 like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 Kom voort. And I So... I think about the rainfall. rain Rain is the rain oh. Try looking sideways, try looking down ways Imagine how I must be feeling